En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie, drink chocoladevla. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. is mijn... Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles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 Echt horsje klakken. Het uitjes. mijn dag. Stel hem aan een m'dag. Wel. Nee, het is echt Het is echt mijn dag. Serieus, weet je echt, niet. Nee, echt niet. mijn dag. Het is mijn dag. Oh mama. Echt horsje klakken.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 Zond I won't take ticket to the nearest parade. I feel good, yeah, so good. Do do do do do